een Klomp met het NOS-journaal. Qatar en Jordanië hebben de plannen van de ultra-rechtse Israëlische minister Smotrich veroordeeld. Hij wil Oost-Jeruzalem van de bezette westelijke Jordaan-oever scheiden... door nieuwe nederzettingen te bouwen, volgens een omstreden oud plan. Daarmee wordt een toekomstige Palestijnse staat onmogelijk. Qatar en Jordanië noemen het een schending van het internationaal recht.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 In Darfur, in Sudan leidt de cholera-uitbraak weer op. In de weektijd zijn zeker 40 mensen aan de ziekte overleden. Meer dan 2300 mensen zijn besmet geraakt. Volgens Artsen zonder Grenzen is het de ergste uitbraak in Sudan in jaren. Cholera is in principe makkelijk te voorkomen en te behandelen... met schoon water, goede sanitaire voorzieningen en medische zorg. Maar door de burgeroorlog, die nu al twee jaar duurt... komt het land met een grote humanitaire crisis. Vandaag was het de warmste 14 augustus ooit gemeten. Op vliegbasis Volkel werd het 34,2 graden. Het oude record stond op 33,4 graden. Dat werd drie jaar geleden ook in Brabant gemeten, in Geelse rijen. Inmiddels koelt het vanuit het westen wat af. In de noordelijke provincies is het Nationaal Hitteplan al niet meer van kracht. In de rest van het land geldt dat nog wel. De komende dagen koelt het nog wat meer af. Als eerst langs de kust door wind vanaf de Noordzee. In het zuidoosten kan het morgen wel weer een tropische dag worden. Het weer, vanavond dus nog lang warm. Het koelt vannacht af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon. Het wordt dan 25 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 En dit is uur nummer 3, en daar trapten we mee af met Von Vee. En dat is ook weer een aanleiding, want uh, ik heb uh, rond deze tijd meestal altijd al een ontmoeting met de frontvrouw van deze band, uh, Moriska Lialing. Maar uh, dat gebeurde voor het eerst in 2021 en toen waren ze bezig met uh, de, de Dutch Grand Prix voor de eerste keer na zoveel jaar. Aan de, de achterkant. Maar ja, dat was in het jaar dat we ook nog een beetje... met die, met die maatregelen van, het, van de pandemie te, te maken hadden. Dus dat kwam voorbij op de tijdlijn van de socials. En vorig jaar was dat ook al het geval. Dat vond ik ook wel weer grappig. Een beetje, een beetje dezelfde plek in, in dat opzicht. En dan dacht ik van... Nou, er is nog een aanleiding. Want Mariska heeft ook nog samen met haar W3-helft een hold. Die hond, dat is een, ja, een, een, een, een, volgens mij een soort van uh, een kruisbestaving... tussen een J Jack Russell en een Fox Terrier en weet ik allemaal wat. En die uh, presteerde het om van de week ergens door een pot met verf heen te lopen. En Dus die zag allemaal van die hondenpoten, zag je ergens, op het, op het uh, vloer uh, lopen. Ja, dat, uh, dus ergens uh, waren de voetsporen van hond Hugo uh, ergens uh, terug uh, te vinden. Die hond, die, die heet ook zo. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is het allemaal helemaal fijn. Dus ik denk, nou, dat is dan een aanleiding om een Von V weer eens even van, van stapel te trekken. Um, dat is uh, wat ik zei, uur nummer drie. En nog steeds heb ik het gesprek met veel Mets nog niet uitgezonden. Dus voor die mensen die denken, is hij dat vergeten? Nee, ik ben het niet vergeten. Maar we zijn er nog uh, in al die tijd er even niet aan toegekomen. We hebben gewoon een schuivende planning. Dus ja, kijk, en als we dan geen tijd hebben om hem ergens uit uh, te zenden van iets... Van een mix van 12 minuten met een uh, gesprek ertussendoor. Ja, dan uh, moeten we me uitstellen tot het laatste uur. Zo simpel is dat. Ja, uh, wij uh, zijn wel een trein. Maar we rijden niet echt op tijd. Ja, we rijden wel op tijd. Tussen 7 en 10. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Stevig werk. Want uh, we hadden net een... Uh, een dame die uh, de frontvrouw was van een band. Of is nog steeds. Want Volvee is er nog niet mee genokt. En uh, als het aan hun ligt, zal dat ook nog niet gebeuren. En deze band, die gaan we terugzien tijdens de popronde van dit jaar. En die komen uit Leeuwarden-Groningen. Ja, ze zijn het er zelf ook nu niet helemaal over eens waar ze nou vandaan komen. Ik heb ze meerdere malen al uh, gesproken. Uh, het zij via de telefoon via Kat Herriven... En anders heb ik ze wel eens uh, gezien tijdens een optreden in Patronaat. En dit jaar nog in De Kleine Duik van C. Punt in Hoofddorp. En dit was een van de singles die ze op een tweede EP hebben uitgebracht. Ja, ik blijf het een weergaloos nummer vinden. Dus daar komt hij nog een keer. Never Happened With You van de Bad Luck like Baby. Sharing secrets about their kind All this foresight, I'm behind Skin like satin makes me cry Finding pictures in our eyes Holding letters in my hands Feeling darkness, I'm so bland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 Je was dit met uh, Don't Sugarcoat It. En daarvoor hoorde je fake van, het, uh, van lokale ervaring. Ja, dat is ook, een, uh, is ook een band. En dat zijn toch uh, ja, nummers die we hier uh, laten horen in dit gedeelte van het programma. Namelijk het laatste uur. Uh, dit nummer is ook alweer wat ouder. Maar goed, blijft het blijft altijd leuk om te doen. Hier is Westone met The Call. je iemand, nou, die, uh, die staat uh, naast me. Die loopt uh, hier af en toe een beetje rond. Die zegt, dit die, die, die, heb je toch al gedraaid? Nee, we hebben hier al... Oh, dat wel even vlak voordat we beginnen met een voorafluistering te maken. En ja, als je dan uh, even niet goed uh, van tijd bent vertegenwoordigd, dan kan het wel eens denken dat hij inderdaad in het programma heeft uh, gezeten. Ja, kun je eentje doen. Maar dan uh, gaat, gaat er iets heel raars je gebeuren wat, wat er gaat. Uh, maar goed... Dit was Sea. Die, die zijn eind mei hier geweest in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En wat ik ook zo mooi vond... Uh, dat was op een gegeven moment dat wij hier een... Ja, we hebben een videoproductieteam hier rondlopen. En die hadden dat beeld toch wel heel mooi gevangen... dat ik het uh, t-shirt uh, van die band uh, kreeg. Die was, wel, uh, die was heel goed gelukt. Uh, op het moment dat ze het gooiden... Huppatij sprookje van camera naar, de, naar het moment dat ik hem dus moest uh, vangen. Dus uh, ja, het was, uh, was een heel mooi mooie gevangen in ieder geval. Uh, maar Barency, daar heb ik nog wat over, want uh, op 22 augustus mensen, dat is volgende week vrijdag, dan gaan ze met Bodder uh, Johnson, dacht ik, even uit mijn hoofd. En uh, dan ben ik even, de naam van die andere band ben ik even kwijt, maar uh, ze gaan in totaal, uh, spelen daar drie bands, maar het draait om Barency in Sinatol. Dan gaat Sinatol ook weer open, want die hebben de hele maand, bijna de hele maand, de boel dichtgegooid. Het is altijd leuk als je dan op een gegeven moment iets wilt mailen aan die gasten. Dan uh, hebben ze de mailbox uh, gewoon dichtgegooid. Ja, en dan, uh, is, ja, dan komt er op een gegeven moment ergens een mailbox binnen. Oh, was dat zo? Hebben jullie ergens iets aangevraagd dan? Ja, ja, als jullie die mailbox uh, sluiten. zou is ook bij het slachthuis een beetje het geval. Die doen dat, die doen dat ook. En dan ineens komen ze erachter dat er iets in de mailbox zit. Maar goed, Sinatol, uh, uh, daar uh, zal het uh, een beetje de onderdak zijn... voor de EP-release van Sea. En het kan je bijna niet ontgaan zijn... want op de socials uh, gaat er een, een of ander filmpje rond. Ja, die is hier ook uh, toevallig gemaakt. Ja, dat vonden we dan weer leuk. En daar hebben ze dit nummer bij gebruikt. Fuggy Feelings. Het zal mij niks verbazen dat dat uh, nummer dan ook op de War on Cars komt te staan... Heeft ook een diepere betekenis. Moet je onze YouTube-uitzending van mei, eind mei, terughalen. Want daarin vertelt Marie van der Zalm hoe dat precies zit. Met die titel Warren Cars heeft uh, te maken met haar uh, ongeluk. Die zij uh, in 2023 is overkomen. In Amsterdam, ja, daar heeft het uh, mee te maken. Goed, uh, nu tijd voor het interview met Phil Mertz. We kennen hem met uh, de uitspraak hier uh, tijdens een uitzending die hij gedaan heeft met Phil Mertz, maar ook uh, in zijn rol als jong volwassen, want dat uh, maakt hij ook onderdeel uit. De masculine man, want dat uh, was een beetje de, de, de gebezigde term die, uh, die hier uh, over de tafel heen vloog. En uh, deze filmmets, die komt morgen met een nieuwe single. Doet hij niet helemaal alleen, want dat doet hij samen met Rens Wijenborg. En Rens kennen we van Rens, ja hier en oom en En daarvoor, voorafgaand aan dat gesprek, hoor je champagne. Want ook daar verwijs ik in het uh, gesprek naar dat je nou, dat nummer gaat horen. Kortom, heel veel gekletst. Nu tijd voor dat uh, interview. En dus ook het werken wat daar vooraf gaat. Hier is champagne, waar het vorig jaar allemaal een beetje mee om te doen was. Want het is een lekker zwoels, nummer. Een fles champagne in de koelkast. Je staat op jou te wachten. Het is niet dat ik op zoek was naar je. Maar hou hem in gedachten. En als jij komt vanavond. En open samen, en proosten we op alles.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 Vooruit. Je kan me komen opzoeken, ben vanavond wel thuis ah, Als deze tune je heeft geraakt en je luistert door je in je glaasje bubbels op Een fles champagne in de koelkast Die staat op jou te wachten Het is niet dat ik op zoek was naar je Maar hou hem in gedachten En als jij komt, komt vanavond Dan trekken we hem open samen En proosten we op alles Hij was ooit de presentator van de night editie van 2025 bij de Rob Akda Maar hij kan ook nog zelf wel wat. En dus hebben we hem aan de telefoon. Veel match. Want veel goeiemiddag als wij elkaar spreken op deze maandag. Um, ja. Want, ja, want je hebt wel weer uh, nieuw materiaal. Zeker, Ja. Ja, uh, even over de voorbije periode. Want uh, vorig jaar heb je volgens mij ook nog twee singles uitgebracht. Twee of drie singles. Klopt, ja, inderdaad. Twee singles. Uh, die ene was uh, Champagne. Kan ik me nog herinneren? Ja. Ja, want, uh, want dat had een beetje een zomers vibe. Uh, zit, zit er nu uh, weer iets aan te komen wat toch wezenlijk verschilt met dat vorige werk? Ja, ja, zeker. Het verschilt, het verschilt echt behoorlijk. Uh, ja. Want waar uh, de vorige plaat was meer een, uh, nou ja, een beetje een dansbare, bijna een beetje richting house-achtige bieb. Ja. En met deze nieuwe plaat um, ben ik echt de uh, ja, gewoon heel erg uh, funky 90s hip-hop kant op gegaan. Ja. Het is wel weer vrolijk, het is wel weer dansbaar, ja. maar het sound echt heel anders. Ja, uh, want uh, is dat ook weer, ja, want ook Champagne kan ik me nog herinneren, was een re redelijk uh, vlot, vlot nummer. En eigenlijk uh, beschreef hij ook uh, behoorlijk wat positieve dingen. Uh, is dat ook een beetje uh, zoals je nu in het leven zit? Um, ja, grappig, goede vraag. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat uh, toen Champagne en Parijs uitkwamen. Uh, dat ik er toen heel lekker in zat. Uh, het is, nou ja, goed, je, je praat natuurlijk vaker met muzikanten en het zal dus ook waarschijnlijk voor jou niks nieuws zijn dat als je op een gegeven moment muziek hebt uitgebracht um, en je bent weer aan het nadenken over oké okay, wat wil ik nu gaan maken dat het soms, uh, nou ja soms kan het dan eventjes een beetje stilvallen. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik, daar wel, dat ik daar wel een beetje last van heb gehad. Uh, ja dus dat deze nieuwe ja deze nieuwe richting die ik nu op ga muzikaal gezien, yeah. heb gelukkig best wel veel muziek gemaakt dus deze eerste single is eigenlijk het begin van een periode van constant releasen. ja. Yeah. Um, maar het heeft wel even een tijdje geduurd tot ik weer echt helemaal in de stemming kwam van oké okay, hier ben ik tevreden mee en dit is de nieuwe kant die ik op wil gaan. ja. Yeah, um... uh. Moet je ook sowieso een beetje in de stemming zijn om goede dingen uit te brengen? En, uh, ja, want, want, je, want ik bespeur ook in het uh, verhaal dat je behoorlijk zelf kritisch bent. Kan dat niet ook een belemmering soms zijn als je dingen wil uitbrengen? Ja, zeker. En ik denk uh, wat, wat voor mij ook een grote balkuil was. En een, een, ja, eigenlijk een nieuwe stap in het proces van muziek maken en uitbrengen. Is dat ik, uh, ik ben eigenlijk een beetje gestopt met veel luisteren naar de meningen van anderen. Uh, dus ik, ik ben eigenlijk veel meer op zoek gaan naar wat vind ik zelf vet om te maken en of anderen dat dan ook vet gaan vinden, dat hoop je natuurlijk. Mm -hmm. Maar nou ja, in de eerste plaats is het belangrijk dat ik me er fijn bij voel en dat hetgene wat ik gewoon gemaakt heb en de visuals eromheen, dat ik die tof vind. En dat is wel echt het wat ik nu heb bereikt. Ja, dat hoor ik ook wel eens van meer mensen. Van people pleaser. Ben, is het meer eigenlijk meer naar, naar iets van... ja Ik hoor het nu ook uit jouw mond. Van wat ik, wat ik zelf leuk vind. En ja, dat, dat, dat is zo'n beetje de trend wat ik, wat ik bespeur. Dus daar zit jij eigenlijk ook in. Ja, ja eigenlijk wel inderdaad. Ja. Is dat dan, als je op zoek bent naar iets... Uh, hoe, hoe, hoe werk je dan, uh, dan uh, in dat opzicht? Uh, hoe, hoe werkt dat in jouw creatieve brein? Um, het is voor mij gewoon eigenlijk altijd heel veel experimenteren. Uh, dus je hebt artiesten die heel, heel lang en veel nadenken voordat ze de studio ingaan. En echt met een concept komen. Hmm. Dat gebeurt bij mij af en toe wel eens, maar het komt er eigenlijk vaak op neer dat ik gewoon de studio inga. Eigenlijk meestal in mijn eentje, maar ik heb wel een aantal vaste mensen waar ik af en toe mee werk. Hmm. Uh, en dat ik gewoon geluiden ga zoeken en gewoon een beetje ga experimenteren van oké, okay, ja wat als ik vandaag begin met een baslijn of wat als ik vandaag uh, alleen maar drums gebruik. Of uh, wat als ik een, ja, een, een, een liedje maak over dit onderwerp of over dat onderwerp. En dan door heel veel te experimenteren en proberen vind ik eigenlijk het nieuwe ding wat ik vet vind. Zeg maar. Ja, uh, en dan komen we aan bij die nieuwe single. Want die single die heet Vlieg. Ja. Ja, die doe je niet alleen, hoor, uh, hoorde ik bij het afluisteren. Uh, dat klopt. Ja, nou, ik, volgens mij ben je ook wel bekend met, uh, met Rens, toch? Wat... Ja, hij is sterker nog. Hij is één keer uh, geweest met Crazy. Waar die, ja, leuk. Ja, waar hij in de tijd toen mee werkte. Maar dat is tegenwoordig met uh, Jair en Ome Unkel, heb ik begrepen. Ja. Van eigenlijk een, uh, een act die ze met z'n drieën doen: Rensha hier en Oma Onkel. Ja. Um, maar ik heb hem specifiek gevraagd voor deze track omdat ik, uh, ja, gewoon zijn energie er heel goed bij vond passen en hun energie eigenlijk ook. Ja. Um, het is gewoon een hele vrolijke track. Het heeft ook vintage, beetje vintage vibes en dat hebben zij vaak in hun muziek ook. Mm -hmm. um, en nou ja, daarnaast, uh, ik weet niet of je ze wel eens live hebt gezien, maar. Ja. Ja. ja, ik heb ze gezien bij Nieuwe Oogst, uh, dat was in 2024 alweer, maar goed, uh, ik heb ze gezien. ...zou willen vinden op het wereldwijde web. Waar kunnen ze dat het beste doen? Ja, op socials eigenlijk overal uh, veel laagstreepje met. Dus veel van Filip en dan laagstreepje MED van Dirk S. En uh, ja, op Spotify uh, uiteraard ook onder veel met. ben je klaar voor? We gaan nooit meer down. down.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 uit de deur met die emo moed. Wat een roze bril en een gele broek. Shit, ik spend te veel en ik leef te goed. Maar ik weet ook nu wat ik anders met mijn leven moet. eh, all mijn boys zet ik zeker goed. En paps en mams zet ik zeker goed. eh, alle chances op deze toe Iedereen is aan het springen voor de tweede hoek. ah, uh, nonchalant is mijn tweede naam. Ik beloof bij deze dat we niet meer naar beneden gaan. Zie je maar outside, spreek me aan. Voor mijn hit drop, blijf ik nog wel even staan. was uh, de schoentrekker veteraan. Ik ben een veteraan. Superstevig in mijn schoenen, daarom loop ik er geen meter naast. In een race met haast, hoe kan ik ooit nog naar beneden gaan?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 Yes, yes stilstaat nooit. Kijk geen raps, speel alleen quotes. Ze me omhoog, ik was in de duikpool. Creëer mijn eigen venus en we killen go. Zeg met chest, want de feeling is tijdloos. We killen de life show, no limit of set os Weder mijn tijd komt, we tikken de tijd van. Live has diam, um. zei ik mij soms. Ik word niet ijder ervan, we mijden de rij, want we glijden er langs. Vintage Ren, in Mike in mijn hand. in de longen uit mijn lijf, of voor vijfere man. Blauwe kamelen, gauw gele pekers, rozen. Olifant, invasion. het strijders, heerlijke lijfjes, de hedjes, de heertjes. Laat je verleiden. Hoog, Hoog. Hoog. steeds hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, steeds hoog, steeds hoog. En vlieg en meer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. Down. Gooi jezelf in de lucht, we gaan nooit meer terug, we gaan nooit meer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. We gaan alleen omhoog als er een raket die naar de hemel schoot. Down, down. Dank jezelf. Bounce. Deze vlucht. Bounce. bounce. Met veel. Ja, het overal kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht. Sounds, sounds, sounds. Ja, dat was dus de nieuwe Phil die morgen dus uitkomt. Uh, het gaat toch een beetje de andere kant op, maar zegt uh, Phil Mets, dat heeft hij ook een beetje... Uh, verwezen in het interview. Het, het, het, is, het is allemaal uh, luchtig... en het gaat allemaal uh, redelijk... Uh, wat dat er gaat... past het ook wel een beetje in de tijd van het jaar... om dit soort dingen dan ook uit te brengen. Nou, Je hoorde dus Rens... van Rens... Jair en Ome Unkel. En als ik daaraan denk... dan denk ik ook aan dit fijne nummer. En dat is... van Rens, Jair en Ome Unkel... Namelijk een van de betere nummers die ik dan persoonlijk vind. En dat staat op een van de albums die ze een jaar of drie geleden hebben uitgebracht. Goedendag Branden! Samen met Jong Louis, die hier ook in de studio gaat. Zak training en ik ben je boxbouwer op is pas klaar als je klasnap bent. dikke het op in je nieuwe sportband let's school. Tempo, omlaag, omhoog, van links naar rechts. Rekken en sterken. Na een luxe diner met gevogelde Wil nog eventjes iets uitvogelen Hoe precies ben je dan feest dan Kappers, door je knieën, billen, branden, Staat het gewoon, ze heeft niks met hakken. Goede grip, winterbanden. Summer body en een summerbody alle alle body, alla Ik ram maar Fusion en tinteling, Ja, er is in de binnen, binnen. Ja, er is, benen, benen. is benen, benen. in de binnen, binnen. Jong, vloeiendje is binnen, pin, Jong, in de binnen, binnen. force an old Lower. Your voice to be secured of your place in culture Ideas without vision till nothing more is known Daisy is a flower, our world isn't ours Only is where the heart is me. Language is a system, the words said and the wisdom But I love you Needless to say, Daisy is a flower. I disagree. Daar, uh, is, dat is de EP die is ook terug te vinden op het, uh, de website uh, waar wij ook veelvuldig aandacht hebben besteed aan deze EP. Want ja, die hebben we bijna gemist. Maar het kwam omdat ik op een gegeven moment ergens uh, bij de Mira uitkwam. En ik denk, ja, eens even kijken of ze toevallig nieuw werk heeft gemaakt. En inderdaad, dat bleek dus het geval te zijn. Want na Iggy heeft zij dus dit nog uitgebracht. En het is nog redelijk recent ook. Want het is in juni uitgebracht. En dat is een onderdeel van een toneelstuk. waar zij dan deze uh, EP bijgeschreven heeft. En deze eerste Flower is een van de nummers die erop uh, staat. Um, daarvoor hoorde je het uh, nummer van. Voel het branden van Rensia, hier oom en En jong Louis, want die is er ook op uh, te horen. We gaan nog even één uh, nummer horen: dat is Doe met Charlie.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 conspiracy themes net te horen dat dit een beetje uh, lijkt op Boy Genius... maar dat is, uh, verbaast mij ook niks, want daar hebben ze het uh, zelf al een beetje over gehad. Sarah Julia was dat met Conspiracy Theorist. Wat een beetje verwijst naar de actualiteit, denk ik. En daarvoor hoorde je Katmandool met Charlie. We zijn een beetje toegekomen aan het eind uh, van dit uh, programma. En dan draai ik uh, nog uh, één nummer... maar niet zeggen dat wij volgende week weer een uitzending hebben... En als het goed is, hebben wij dan ook Elze van der Greft in de uitzending. Want die gaat iets vertellen over de nieuwe single. De debuutsingle van Nuels Die dan een dag later gaat uitkomen. Nou, dat uh, gaan we volgende week onder meer doen. Uh, de afsluiting is van One Clueless Print. Want die heeft een hele mooie album uh, afgeleverd. En daar staat dit uh, mooie nummer op. Black Clouds. Tot volgende week. Dag. of a new breed mm -hmm. Mm -hmm. i'm back on my two bare feet they acquire a cyber